Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse politicus Mitt Romney heeft vier jaar geleden... zo'n 75.000 euro besteed aan het vervangen van kantoorcomputers... en het wissen van e-mails. De Republikein deed dat volgens het persbureau Reuters... toen hij vertrok als gouverneur van de staat Massachusetts. Romney liet naast de medewerkers harde schijven opkopen voor privégebruik... en hij liet mailwisseling van staatscomputers wissen... Het is niet verboden om dat met belastinggeld te doen, maar deskundigen noemen het wel erg ongebruikelijk. Welke informatie precies is verdwenen is onduidelijk. Ronnie is in de race voor de republikeinse kandidatuur voor de presidentsverkiezingen. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft 15 euro-landen gewaarschuwd dat hun kredietstatus mogelijk wordt afgewaardeerd. Ook de landen met een triple e status worden genoemd, waaronder Nederland en Duitsland.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 De nacht op 1. Met Herbert Codé. Een goedemorgen, welkom in de, de nacht op één 4 uur, straks om half zes, focus op de wereld. En de focus ligt vandaag op Bonaire en op Israël. En welk nummer zou jij zo meteen graag willen horen op Radio 1? Een nummer om de nieuwe dag in te luiden. Bel daarvoor 0800-1121. Een nummer dus om de nieuwe dag in te luiden. Wat mag het zijn? 0800-1121. Hoi Louis en de nieuws. with you. Aan de telefoon heb ik Lee. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je vertelde net dat je uh, morgen ook heel vroeg gaat opstaan, omdat je dan uh, gaat vliegen. Ja. Maar ik vind dat je nu ook heel vroeg bent opgestaan. Ja, ja, inderdaad. Ja, omdat ik uh, vroeg naar bed was geweest. Dus uh, ik ben vroeg op. En wat is vroeg, maar... wat is vroeg naar bed gaan, moet ik dan denken aan 9 uur? Gisteravond <laughs> om 8 uur. Zo. So. Nou, dan heeft u inderdaad al wat uurtjes gemaakt. Wat zegt u? Dan heeft u inderdaad al wat uurtjes gemaakt. Ja. En morgen gaat u het vliegtuig in en nu gaat u naar Singapore toe. Yes. En nu gaat u uw zoon bezoeken? Ja. En hoe lang is het geleden voordat u hem hebt gezien voor het laatst? Oh, ik zie hem elk jaar. Want ik was vorig jaar, ik ga meestal in december, omdat het met kerst zoiets saai is. En ik heb verder euh, moi, geen andere families hier. Want ik heb maar één zoon en één kleindochter. En die woonden dus te heloot. Ja, ja, ja. En, en neemt u, heeft, u, heeft u zo nog een bepaald wensenlijstje uh, meegegeven? Van nou, als je toch hier naartoe komt, neem even uh, dit mee. Ja, ja, ja. ja. Hey, um, moi, ik heb uh, wat gevulde koeken voor ze meegenomen. Ah, ja. En mijn kleindochter houdt van een bepaalde soort chips. En, uh, maar verder hebben ze veel Hollandse vrienden en hij zit daar ook in een Hollandse club. Dus ze hebben regelmatig bezoek Aha. Van, vanuit Nederland ja. en ook vanuit zijn werk. En um, die nemen dan kaas en weet ik veel, al dat soort dingen mee. Maar nou, verder niet zo veel hoor, geen drop en al dat soort, want daar houden ze niet van. Nee, maar de gevulde koeken gaan mee, dat hoor ik al. Die staan, staan bovenaan het lijstje, de gevulde koeken. Um, ja, ja ja ja dus daar heb ik daar wat meegenomen ja ik wil ja. u vast een hele goede vlucht wensen en een fijne ja. fijne vakantie daar in, in okay. Singapore en u wilde ja. nog een, een lied horen van Wayne Wade met Lady ja ja en van waar, van waar dit vrolijke reggae nummer uh, nou ik heb het een keer gehoord ik liep door het winkelcentrum en toen draaiden ze er af toen dacht ik en, en toen heb ik het op internet gezocht en ik vond het een heel mooi liedje maar ja verder uh, dus ik denk, um, ja, ik zou dat willen horen. We gaan naar de luisteren, Lee. Bedankt ja, voor het doorgeven. Oké, okay, dank je wel. Dag. Yeah.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 It hurts so much It hurts so much Inside Now she'll go her way Op Radio 1 met me en Mr. Jones daarvoor het verzoekje van Lee. Je hoorde Wayne Wade met a Lady in de nachtbeen Zometeen focus op de wereld en daarin praat ik met twee hulpverleners. De een is geplaatst in Bonaire en de ander in Israël. Maar zijn hier de Cornels, 74, 75. Het werd uitgebracht door de Bee Gees in 1975 en een jaar later werd het gecoverd door Kenny Staden. Wat een stem! joh, de Knights on Broadway. Daarvoor zat ook nog Aaron J. Robinson met Mysteries of the Kingdom. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Vandaag praat ik met Kees-Jan de Kruijf, coördinator werkervaring... voor opvangcentrum voor verslaafden, genaamd Crusade in Bonaire. En ik heb ook het genoegen met Metafloor in, in Israël. Goedemorgen, beiden. beide. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ik begin met Metafloor in, in Israël. Bij jou is het een, een uur later, het is half zeven. Je bent uitgezonden als medewerker van Kerk in Actie naar Sabeel. En Sabil staat voor recht, vrede en verzoening in Palestina en Israël, als ik het goed zeg. Uh, ja, Sabil is een kleine Palestijnse christelijke organisatie in Oost-Jeruzalem... die eraan werkt om Palestijnse christenen bij elkaar te brengen... om uh, na te denken over hoe je de Bijbel op zo'n manier kan lezen dat het hoop geeft. Dat is voor Palestijnse christenen een grote uitdaging... In een situatie waarin de Bijbel ook gebruikt wordt om hen te onderdrukken. Dus ja. het uiteindelijke doel is om te werken aan uh, gerechtigheid en verzoening. Ja, en je bedoelt, er worden dan mensen onderdrukt? En dat, dat gebeurt dan doordat er um, naar verschillende verhalen wordt gewezen in de Bijbel? Maar verschillende opvattingen die je eruit kan halen. Ja, wat, wat ik veel bij Palestijnse christenen tegenkom is dat men. Um, in vertwijfeling leven en dat heeft met name bij de oudere generatie, dus bij mensen die in 1948 al op de vlucht hebben moeten slaan toen de staat Israël ontstond. Mm -hmm. Dat mensen met een heel cruciale kernvraag zitten, kan het zo zijn dat God partij kiest voor de Joden tegen ons? Dat God uh, inderdaad land aan Joden heeft beloofd? Wat joden claimen dat in hun heilige boeken staat, ten koste van ons, dus dat wij letterlijk uit ons huis zijn gezet, euh, kunnen wij God nog wel vertrouwen? Ja, een ja. hele, hele cruciale vraag. Ja. En, en jullie zijn daar nou onder andere bezig om uh, zeg maar een stukje, uh, ja, hoe noem je dat, bewustwording? Or... Ja, lokaal zijn we vooral bezig met versterking van de Palestijnse gemeenschap, van de christelijke gemeenschap mm -hmm. met name, omdat veel mensen, zodra ze de kans hebben, naar het buitenland gaan en ook. Er ja, nog steeds wel een crisis is in het geloven. En zelf ben ik vooral actief in het internationale programma. Wat uh, erg gericht is op bewustwording in het buitenland. Over de situatie en de visie van Palestijnse christenen. Ja. En zo ben je bijvoorbeeld de afgelopen week... Uh, heb je een, een aantal mensen op bezoek gehad. Een groep van twintig Nederlanders. En die heb je onder andere rondgeleid hè, in Israël en in de Palestijnse gebieden. Ja, dat klopt. Hoe was dat? Uh, ja, ik vind het altijd... Uh, geweldig als mensen uit Nederland hier naartoe komen, met name vanuit de kerken. En dan uh, niet alleen zich bezighouden met de toeristische kant, wat op zich geen legitiem is. Israël is een geweldig land om rond te trekken. Ja. Uh, maar ik vind het prachtig als mensen dan uh, zeggen van nou we willen niet alleen ons verdiepen in de geschiedenis van het land. Maar we willen ons nu ook gaan verdiepen in wat de huidige situatie is van de mensen. Van Joden en van Palestijnen. En dan ook de moeite nemen om in gesprek te gaan met de mensen hier. En dat um, iedere keer weer zie ik in groepen mensen die hier komen. Dat mensen zeggen van ik dacht dat ik redelijk wat wist. Maar nu ik mensen ontmoet um, heeft dat zo'n ongelooflijke impact. Het is totaal anders dan dat ik had gedacht en dat ik uit de media had meegekregen. Ja, ja. Onder andere zijn er ook ontmoetingen geweest met, met Palestijnse vrouwen in Bethlehem. Mm -hmm. Kan je daar wat over vertellen, hoe, de, hoe die ontmoetingen zijn geweest, hoe die waren? Ja, dat, dat was... Uh, we, we hebben ontmoetingen met, met Joden en Palestijnen en binnen Israël, binnen de Palestijnse gebieden. Maar we hadden nu ook een ontmoeting met een groep Palestijnse vrouwen die in Bethlehem woont. Uh, en de meeste van hen wonen vlakbij de muur, die nu gebouwd is op het grondgebied van Bethlehem. Mm -hmm. uh, en we hadden de ontmoeting in kleine groepjes, dus... Uh, iedereen had de kans om zijn persoonlijke verhaal te vertellen. En ja, dat, dat komt bij, me, bij Nederlanders behoorlijk heftig binnen... als je dan persoonlijke verhalen hoort. Zoals er een Palestijnse vrouw... die vertelde dat ze naar het ziekenhuis moest in Oost-Jeruzalem. Wat dus officieel nog steeds op de Westbank is, een Palestijns ziekenhuis. Yeah. En zij heeft uren moeten wachten bij het checkpoint... terwijl ze echt ongelooflijk ziek was. En dat is dan een heel klein... Microverhaal, maar dat heeft ongelooflijk veel impact um, op Nederlanders op het moment dat ze heel concreet horen uh, wat voor um, gevolgen die muur en die checkpoints hebben op het persoonlijk leven van mensen. Ja, ja. nou jij, maar jij maakt het natuurlijk vaker, uh, vaker mee, jij hoort vaker verhalen. Wat, wat, wat doet dit met jou? Ja, ik, ik woon hier nu vier jaar. Het eerste jaar heb ik het. ...ongelooflijk ingewikkeld gevonden. Ja. Uh, emotioneel, omdat uh, ik ontdekte dat wat hier uh, gebeurt... ...niet alleen incidenten zijn uh, van soldaten of van kolonisten... ...maar dat ik onder ogen moest gaan zien dat het een bewust systeem is... ...van de Israëlische overheid om uh, land over te nemen en mensen te onderdrukken. En dat heeft bij mij ongelooflijk veel impact gehad om dat te realiseren... Nu ben ik hier intussen wat langer um, en de persoonlijke verhalen die rijken mij nog steeds heel erg. Maar op de een of andere manier raak ik er ook wat meer aan gewend. Ja. En dat is heel absurd om dat te realiseren. Ja, dat kan ik me voorstellen. Lijkt me dat, wel... zo, gaat het hier. Ja. zo gaat het hier. Het lijkt me ja. ook wel verwarrend, maar dat komt dus misschien ook gewoon omdat je er nu al vier jaar bent. Dat dingen ook gaan wennen. En dat je misschien ook meer dingen in perspectief kan gaan zien. Ja, ja, ja. Maar de persoonlijke verhalen die hebben nog steeds uh, wel veel impact. Zo ontmoette ik gisteren ook een Palestijnse vrouw in Bethlehem. Ik was daar voor een uh, ontmoeting. En die vertelt dan ook van ja, ik ben geboren in Jeruzalem. Ik kwam er altijd, mijn familie woont daar, maar ik mag er niet meer naartoe. Dus dan de, de micro-verhalen, die, ja, die, die, die blijven gewoon nog steeds raken. Ja, ja, natuurlijk. Ja, dat zijn ook denk ik, hartverscheurende verhalen. Wat er, wat er gebeurt, uh, het lijkt me ook gewoon heel raar als je gewoon familie heel, heel lang niet ziet. Als je die gewoon niet kan zien. Nee, terwijl je vijf kilometer bij elkaar vandaan loopt. ja, ja. Ik bedoel, het, ze zijn niet geëmigreerd. Ja, nee. ja heel, heel bizar. Ik, ik kom er zo bij op terug met de vloer Ik ga even naar Kees-Jan de Kruijf Bonaire, op Bonaire. Coördinator werkervaring bij Cruzada opvangcentrum voor verslaafden. je hebt een hele andere week gehad afgelopen week. Want je hebt veel gesprekken gevoerd met de justitie. Ja, dat klopt inderdaad, ja. <coughs> um... Ja, eigenlijk is, is contact met de, de gevangenis heb ik eigenlijk al een langere tijd, eigenlijk al een aantal jaren. Um, eigenlijk Alleen de afgelopen jaren kwam daar eigenlijk een hele bijzondere ontwikkeling in. Ik was voor uh, een paar maanden in, in Nederland om te trouwen en toen, uh, toen heb ik die in die maanden gebruik gemaakt om uh, weer aan te sluiten bij Gevangenenzorg Nederland in, uh, in Nederland. Een Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met uh, zorg voor gevangenen. Mm -hmm. En um, en na alleen daarvan ben ik in gesprek met de directeur gekomen en die had contact met mensen die uh, verantwoordelijk zijn over justitie op Bonaire. En uh, daar, daar zijn heel veel ontwikkelingen. Want na 10, 10, 10, dat de Bonaire Bonaire speciale gemeente geworden is van Nederland, is er eigenlijk een hele nieuwe gevangenis uit de grond gestampt hier op Bonaire. Yeah. Ja, waar het een mooi gebouw is en uiteindelijk alle regels wel mooi zijn, maar uiteindelijk ook heel erg de vraag kwam van ja, we willen meer, we willen meer maatschappelijke betrokkenheid um, op Bonaire uh, vanuit de bevolking. En eigenlijk is toen de, de, ja, is het balletje gaan rollen en dat is heel, eigenlijk heel erg grappig gegaan toen ik weer op Bonaire was uh, gekomen, dat uh, de, uh, uh, um, een van de directeurs is, uh, contact mee, op, mee opnam, dat is een... Um, assistent directeur die kwam 1 november aan afgelopen 1 november op Bonaire voor drie jaar yeah. en die belde me eigenlijk de tweede, de tweede dag die werkte belde me op van nee, ik wil graag met je spreken om, uh, om dit op te gaan zetten En uh, dus die ben ik eigenlijk wekelijks op bezoek geweest uh, in de gevangenis om met hem mee te denken over uh, ja, wat, wat zijn daarin um, belangrijke stappen en wat is um, belangrijk om rekening mee te houden in deze cultuur en uh, wat zijn de belangrijke hoofdspelers die uh, kunt uitnodigen ja. en uh, eigenlijk is zo een beetje het balletje gaan rollen afgelopen maanden. Ja. En, en het, het gevangeniswezen zoals je eerder vertelde, die wil dus meer maatschappelijke betrokkenheid. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Dat dan uh, een burger op bonaire af en toe langs de gevangenis gaat om daar uh, gesprekken te voeren met mensen, of? Ja, dus eigenlijk uh, er zijn een heleboel verschillende soorten uh, ideeën daarover en daarom hebben we eigenlijk gezegd van ja. Um, er zijn heel veel ideeën hier en er is bijvoorbeeld een Nederlands concept... maar het Nederlandse concept hoeft hier niet te werken... omdat je hier bijvoorbeeld met een andere cultuur zit... je zit met een andere uh, familiestructuren... waardoor er ook, wa ook andere vragen liggen. Dus we hebben uh, uiteindelijk um, afgelopen week een, een ronde tafelbijeenkomst gehad... waarin eigenlijk allerlei verschillende soorten kerken zijn uitgenodigd... om juist heel erg te brainstormen van wat is... wat. Um, wat het volk nodig heeft, wat, wat, wat sluit aan bij zeg maar, de maatschappij. En wat, um, wat denken wij dat de gevangenen nodig heeft. En daar is eigenlijk verschillende ideeën uit voortgekomen. Echt een hele brainstorm geweest. En um, dat is eigenlijk teruggelegd aan justitie. Van ja, um, ga daar mee aan de slag. Ja. Maar even dat heel erg de, de, de leiders en vooral de geestelijke leiders op, op het eiland zijn, zijn gehoord van dat, um, ja, wat zij denken, wat, uh, wat van belang is. En ik zat er op dat moment, uh, ik heb er heel erg mee geholpen met voorbereidingen. Op dat moment zat ik er zelf als cruzade, uh, als, als slaafzorginstelling op Bonaire... om eigenlijk toen daar als, als partner te zitten van... Hey, wat denk ik, wat wij kunnen bijdragen als slaafse organisatie binnen, binnen de gevangenis. Ja, en wat, wat heb je bijvoorbeeld aangedragen? Kan je één, één voorbeeld noemen? Uh, nou, sowieso eigenlijk, wij zitten natuurlijk met het ding van... ja, we hebben liefst... Um, uh, we moeten eigenlijk met een stuk preventie uh, beginnen, ook rondom verslavingszorg. Uh, het is bekend dat er heel veel uh, verslaafde mensen met verslaafproblemen die in de, in de gevangenis zitten. Dat ook de, het gebruik in de gevangenis, zoals in elke gevangenis in de wereld, uh, er wordt er ook binnen, binnen de muren gebruikt, drugs gebruikt. En dat we eigenlijk gewoon moeten kijken dat we veel eerder kunnen, uh, kunnen filteren. Dus dat we uh, veel eerder moeten kunnen inspringen. Um, en, en vooral stukken verslaafde educatie, dus eigenlijk veel meer um, vertellen wat, wat drugs inhoudt. Want ze, ze kunnen weten precies hoe ze drugs moeten gebruiken, maar heel vaak informatie erachter niet. En er zijn vaak ja. heel veel fabeltjes, heel veel dingen die, gewoon, die ze niet weten ja. en welke grote consequenties het heeft. Dus dat is, is wat juist in de gevangenis ja, een stuk educatie krijgen. Dat is iets wat, uh, wat echt goed opgezet moet worden. Precies, dus vooral de voorlichtingskant, daar kan nog heel veel uh, uh, aan gebeuren. Ja, en we hebben vooral ook gekeken met, met het hele, met hele ideeën van hey, hoe kunnen we een stuk preventie voor gevangenis en ja. welke zorg in de gevangenis is nodig en wat, hoe kunnen we een programma ontwikkelen die um, in een gevangenis begint en ook doorloopt tot, tot als ze buiten zijn. Ja. Ja. En um, ja, daardoor ook veel meer te kijken hoe kunnen we echt een, maatschap, een maatschappij, dus echt de, de gewone bevolking, de gewone mensen, hoe kunnen die dat werk kunnen doen? Ja, ja, Ik kom zo bij je terug, Kees-Jan. Dan ga ik het onder andere wil ik het even met je hebben over uh, Vito. Een van de, de mensen die dus ook bij uh, Crusade, bij de instelling voor uh, verslaafden... Uh, daar uh, ja, in, in behandeling is. En ik ben er even benieuwd van hoe dan uh, zo'n zo dag en zo'n leven van, van zo'n persoon... eruit uh, ziet van Vito. Ik ga eerst naar uh, Metaflor in, uh, in Israël. Je werkt dus uh, voor uh, Sabiel, zoals je al eerder uh, vertelde. Uh, jullie zijn ook uh, druk bezig geweest onlangs om het uh, Cairozo-document op te stellen. Mm -hmm. En dat was een document wat getiteld is uh, Het Uur van de Waarheid. Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden. Met, met als doel om dat toch aan, uh, aan kerken in Nederland te geven... om er eens over na te denken van oké, okay, wat is jullie standpunt? Waar staan jullie voor ten opzichte van Israël? Ja, ja, ja. dit is een document dat door Palestijnse christenen zelf is geschreven. Uh, intussen is het alweer twee jaar terug ook uh, gepresenteerd... Uh, het is een, ik zie het eigenlijk niet in eerste instantie als een document... maar als een brief. Een brief van christenen hier, in de Palestijnse gebieden... die een brief schrijven aan christenen wereldwijd... Um, met de oproep om... Uh, waar, waarin ze ook een verklaring afleggen van liefde naar uh, Joodse Israëliërs toe... en zeggen van het land, wij wonen hier allebei, Joden en Palestijnen... en het is onze opdracht om hier samen het beste van te maken. Want het land is uh, aan ons beiden gegeven. Ja. En de oproep naar christenen wereldwijd... en dus ook in Nederland... is uh, vooral een oproep van gelovigen naar gelovigen. van Kan het zo zijn dat er iets in jullie geloofsovertuiging is... in Nederland dat jullie in de weg staat... om werkelijk te zien wat onze situatie hier is? En zou het niet... Uh, Juist de kern van de christelijke boodschap zijn dat jullie je inzetten voor recht en gerechtigheid in deze plaats, in plaats van iedere keer een stapje terug te ja. doen. En um, ja, dat, dat gevoel hebben Palestijnse christenen heel erg, dat ze heel erg vergeten worden door christenen ja. uit het Westen. Ja. Is, is er wat gebeurd met de brief? Is er, is er een, een, een reactie op gekomen waarop jij, waar, waar, waar jullie op hoopten als organisatie? Um, Vanuit uh, veel landen, uh, over de hele wereld zijn er reacties gekomen. En heel veel hartverwarmende en positieve betrokken reacties. Op dit moment zijn er ook veel christenen vanuit uh, de hele wereld hier in Bethlehem om in solidariteit naast uh, Palestijnen te staan. Uh, vanuit de officiële kerken uh, zijn de reacties vaak wat voorzichtiger. En dat, ja, dat, dat heeft er uh, denk ik ook heel simpel mee te maken dat er binnen de... Uh, kerken, veel verschillende geluiden, veel verschillende stemmen zijn. Uh, vanuit de Nederlandse protestantse kerken is er uh, wel het commitment om het document uitermate serieus te nemen. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd is het ook zoeken van hoe kunnen wij dat in onze Nederlandse context dan vormgeven. Yeah, yeah. Ik kom zo bij je terug over wat er in het nieuws speelt in Israël Metafloor. Ik ga weer even naar kees op Bonaire, coördinator werkervaring voor opvangcentrum voor verslaafden, Crusada. Onder andere is er ook een verhaal over Vito, die is onlangs in behandeling genomen bij jullie. Kan je daar wat over vertellen, over deze jongeman? Ja, nou, Vito zijn, zijn een gedeelte van zijn verhaal staat ook op de website van Crusada... Um, eigenlijk is hij op dit moment niet in de, niet meer in de in het mannencentrum. Um, hij is uh, vervroegd met uh, um, uh, zijn behandeling heeft vervroegd vervroeg beëindigd. Um, op dit moment in ieder geval zijn vaste behandeling. Maar in, um, hij is eigenlijk een balans verder gegaan. Um, eigenlijk zie ik zie dat wel meer dat we beginnen eigenlijk altijd een, een, een behandeling van minimaal een jaar of een maand of uh, uh, zes. Ja, want, want wel maar even, is eigenlijk even... iemand binnen. Even over Vito, hij was, dus, hij was drugsverslaafd. Ja, Vito was drugsverslaafd. En eigenlijk, begon hier rond een, een jaartje of zeventien, nou eigenlijk minder jaar, als, is hij begonnen met, uh, met drugsgebruik. Ja, en eigenlijk vaak vanuit een stuk onbewust, uh, niet eens door hebben hoe groot de problematiek dat is, uh, is hij gewoon gaan beginnen. En uh, een, een stapje voor stapje is hij ja, steeds dieper echt in, in gebruik en later echt steeds dieper in verslaving gevallen. Ja. En, uh, ja, Vito is gewoon een, ook een jonge man, hij is nu 33, die eigenlijk daardoor eigenlijk constant overal gezocht heeft naar vervulling, uh, bij een, in verschillende delen van de wereld gewoond, in Nederland en Amerika en in verschillende eilanden. En eigenlijk altijd weer op zoek gegaan om een nieuw leven te beginnen. En uh, um, ja, en vooral op, uh, op Cruzada, uh, echt op het heel erg bewust geworden van, ik ben echt verslaafd en ik heb echt een probleem, ik moet nu echt... Um, mezelf confronteren en mezelf recht in de ogen kijken van ik heb ik moet er echt wel mee gaan doen. Ja. en Sommige mensen kunnen jarenlang blijven weglopen voor het probleem die ik en ja, met iets moois weer uh, met een nieuw land of een, nieuw, een nieuwe uitdaging uh, weer proberen. Maar als je niet echt, echt onder de ogen wil zien van ik heb een groot probleem en daar, daar moet ik zelf keihard uh, nieuwe keuzes in gaan maken en, en gaan veranderen en een heel nieuw leven gaan leven. Ja, dan, dan anders blijf je het leven van verslaving leven. Ja, want, want heeft hij ook en, te maken uh, gehad met, met terugval? Deze Vito waar we het nu over hebben. Ja, nou ja, uh, um, gelukkig op Bonaire zelf niet. In ieder geval niet in, in uh, ge uh, terugval gebruiken, maar ook af in zijn leven heeft, zijn er meerdere terugvallen in zijn leven geweest. Wat eigenlijk is, wat, wat je heel vaak ziet, is dat ook gewoon een terugval soms nodig is om iemand. Uh, ja, soms dieper te laten vallen om eigenlijk iemand dieper te gaan realiseren dat hij uit zichzelf niet, het niet kan. En wat vaak heel makkelijk weer gedacht wordt over verslaving. En dat verslaving gewoon een hele zware problematiek is. Waar, um, ja, waarin je heel vaak ziet dat mensen terugvallen in gebruik. En ook bij Vito is dat uh, ja, in zijn leven meerdere keren gebeurd. Waardoor hij eigenlijk um, ja, uit eigen kracht denkt, ik ga het weer, ik ga het weer beginnen. Ik ga weer uh, ergens aan een een om zichzelf... Uh, vastgrijpen om, uh, om zijn leven weer op te bouwen en dat je dan gewoon ziet dat, dat in een klein hoekje opeens weer uh, het gebruik weer, binnen, uh, weer terugkomt en ja vaak mensen uh, als ze weer gaan gebruiken weer dieper terugvallen in, uh, uh, in verslaving en dat is bij Vito ook, uh, helaas in zijn leven een aantal keren gebeurd. Ja. En hoe is het, nu met, is, hoe is het uh, nu met hem? Nou, het, gaat nu, het gaat nu goed met hem. Hij is eigenlijk vervroegd zijn behandeling ge beëindigd, eigenlijk tegen, onze, um, tegen ons advies in. Maar aan de andere kant heb ik de afgelopen jaren, ik ben in de ruim vijf jaar, uh, ik heb ik wel geleerd van dat, dat onze, onze behandeling op zichzelf niet heilig is. Uh, sommige mensen die maken hun behandeling van een maand of negen prima af en vallen net zo hard weer terug. En anderen die, die zijn die een aantal maanden en dat, waar wij, waarvan wij het advies geven blijven langer en die blijven stabiel in hun leven. Dus um, daarom is eigenlijk altijd te zoeken naar de persoon van hey, wat heeft op dit moment die persoon nodig. En daarom hebben we aangeboden van we willen graag abland met je verder. En hij is nu op dit moment aan het werk bij een bedrijf en hij... Uh, ja, hij krijgt daarnaast van albelante begeleiding. Dus hij heeft gewoon wekelijks gesprekken. Ja, ja. Waarin we, ja, waarin we, waarin we met, hem, met hem mee blijven lopen in, het, in zijn proces van naar vrijheid. Ja. vrijheid. Fijn dat het, dat het beter met hem, met hem gaat. En Een mooi voorbeeld om even ja, inderdaad het werk wat, wat, wat jullie verrichten te, te illustreren. Kees-Jan, ik kom zo bij ja. je terug over wat er in het nieuws speelt op Bonaire. Eerst ga ik weer ja. naar um, Metafloor in, in Oost-Jerusalem. Werkzaam voor, uh, voor Sabil. Uh, wat speelt er in het nieuws in, uh, in Israël? Um, ik keek net even op de website wat er vandaag speelt. En dat, um, oh, daar staat er als eerste item dat er, een, <coughs> um, uh, dat er nu gesproken wordt om een wijk in Oost-Jeruzalem... om daar een nationaal park van te maken. Uh, wat betekent dat de Palestijnse bebouwing daar weg moet. Dat is nu het eerste item voor vandaag. Um, wat... Speelt, waar veel gesprekken over zijn momenteel, dat is iets wat al een aantal weken speelt, al iets langer, is dat er momenteel twee wetsvoorstellen liggen uh, in Israël, dus bij de Knesset. Mm -hmm. uh, en die twee wetsvoorstellen zijn erop gericht om de financiering van mensenrechtenorganisaties in Israël, om die uh, veel financiering komt vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland bijvoorbeeld, om die financiering uh, te beperken. Dus het wordt dan strafbaar als je meer geld vanuit het buitenland ontvangt. Okay. Dit zou betekenen dat het ongelooflijk veel impact gaat hebben op mensenrechtenorganisaties. Ook partners van Kerk en Actie vallen daaronder. Een groep als Rabijnen voor de mensenrechten. En het is een uitermate interessante wet. Omdat er wel iets logisch in lijkt te zitten. Dat er geen buitenlandse geldstromen hier naartoe mogen. Maar tegelijkertijd gaan er veel grotere geldstromen. Vanuit Amerika naar de Joodse nederzetting op de Westbank. En Dat staat niet ter discussie. Oké, okay, en, en dus, dus dat is, is, is dat ook iets wat, wat bij de, de, de mensen om jou heen speelt, waar, waarover gepraat wordt? Dat het dubbel voelt? Of? Ja, ja, ja. Bij, ik heb veel contacten met bijvoorbeeld de rabbijnen voor de mensenrechten, een religieuze organisatie in Israël die zich inzet voor mensenrechten van en Joodse Israëli's. Er zijn natuurlijk ook misstanden hier binnen Israël. Maar die zich ook inzetten voor uh, mensenrechten van Palestijnen. En voor hen is dat dramatisch als, deze, uh, als dit wetsvoorstel een wet gaat worden... omdat zij dan veel minder werk kunnen doen dan dat ze op dit moment uh, doen. Ja. Al deze mensenrechtenorganisaties die hier werkzaam zijn, zijn afhankelijk van buitenlands uh, geld... ...voor een groot gedeelte, omdat de Israëlische overheid daar geen geld in wil steken. Dus dat heeft invloed. Maar tegelijkertijd zie ik dat mensen daar juist heel erg vastberaden door worden. Um, en de mentaliteit hebben uh, van nou als onze eigen overheid niet in staat is om ons inhoudelijk aan te vallen... ...maar alleen de geldkraan wil dichtdraaien, dan um, betekent dat we gewoon nog veel harder moeten gaan werken. Ja, ja. En, en wanneer uh, wordt het wetvoorstel behandeld? Is dat, is daar een... Ja, het is nu weer even in de ijskast gezet uh, deze week. Um, ik denk vooral omdat er veel um, commotie is ontstaan in het buitenland. Ook vanuit Nederland zijn er vragen over gesteld. Uh, en zodra de Israëlische overheid voelt dat er wat te veel onrust ontstaat over wetten of wetsvoorstellen die hier in behandeling worden genomen, dan wordt het vaak wat vertraagd. Dus op dit moment uh, ligt het weer even stil. Um, en we weten niet wanneer het weer in behandeling genomen zal worden. Nee, dus dat is even, even afwachten nog. Maar in ieder geval, al zou het aangenomen worden... betekent dat heeft dat wel uh, gevolgen in ieder geval. Voor dat veel organisaties. Gevolgen, ja. Ook voor partners van de Nederlandse kerken. Absoluut. Ja. Ja. Ik kom zo bij je terug, uh, Meta Ik ga nog even naar Kees-Jan uh, op Bonaire. Coördinator werkervaring voor uh, Crusade, opvangcentrum voor verslaafden. Wat, wat speelt er in het nieuws uh, op Bonaire? Um, ja, eigenlijk wat er op dit moment... Ja, eigenlijk afgelopen maand, gewoon heel erg actueel, is het uh, ja, is toch de armoedeproblematiek die, die uh, steeds meer uh, aan het licht komt op Bonaire. Um, steeds meer ook de verhoudingen die uh, steeds meer uh, uit elkaar gaan liggen tussen rijk en arm. en um, ja, We zien dat uh, gewoon het leven op Bonaire gewoon echt duur is. En um, op heel veel gebieden is het soms zelfs duurder dan in Nederland. Hoewel je soms ziet dat uh, als, je, als je naar salarissen kijkt of naar het, uh, ja, wat mensen verdienen... Dan, dan ligt dat zo erg enorm uit elkaar. Bijvoorbeeld een, het minimumloon hier bijvoorbeeld voor een, een volwassene um, is um, 4,12 dollar 12. Dus mm -hmm. dat zijn veel mensen die gewoon, uh, ja, gewoon volwassenen van 40 die daarvoor werken. Yeah. En uh, yeah. die daarvoor allerlei zwaar werk doen. Ja, dat is natuurlijk een loon van niks. En als je ziet dat, uh, nou, er is bijvoorbeeld de afgelopen week, twee weken geleden is er uh, een nieuwe winkel geopend uh, voor die van Albert Heijn moest zijn, maar het is niet weg. Maar het is zeg maar als je binnenloopt is het gewoon de Albert Heijn in Nederland. Mm -hmm. Als je daar de prijs ziet, dan, dan schrik je eigenlijk enorm dat je denkt ja hoe dat nou kunnen rijke mensen prima winkelen en een, een kaartje gooien. maar andere mensen kunnen hier nooit komen omdat het is gewoon niet te doen. En dan zie je dat steeds meer armoede echt een uh, uh, ja een probleem wordt. We hoorden hoorde afgelopen verhaal, uh, afgelopen weken verhaal dat twee weken geleden dat er uh, dat er ingebroken was in een in een, in een, in een um, opvang voor, uh, voor baby's, een, een kinderopvang. Ja. En dan waren er waren luiers gestolen. En dat, dan denk je ja. van ja, um, dit, dit is volgens mij gewoon, ja, dit is gewoon armoede. Waar, waarom mensen luien stelen is volgens mij ook gewoon uit de pure nood die er die speelt in gezinnen. En dat zijn gewoon wel echt uh, zorgwekkende signalen die je dan wel uh, krijgt te horen. En, ja. Ja. Um, dus ja, dat is... Dat is ook wel wat een beetje, ja, waar, wat, je, wat je steeds meer hoort. En hoorde dat, hoor, uh, dat ook bij de, bij de mensen die dan bij jullie bijvoorbeeld komen in de, in de opvang? Hebben die er ook mee te maken met... nou ja, hebben? Het was even bijvoorbeeld ook over de een hele discussie rondom in de, waar we het vorige week over uh, hadden in de, uh, in de gevangenis met, uh, rondom justitie, dat daarin, daarin, zie je zeg maar in hele keten ook van. Uh, van criminaliteit en de groei daarvan, van de, de ontwikkelingen die op Bonaire zijn. Heel veel positieve ontwikkelingen en dat daarmee ook criminaliteit groeit. Maar ook uh, armoede steeds meer zichtbaar wordt. Nou daarin, um, daarin zie je dat, daarin komt dat heel erg terug. En dan is het echt, daar is het echt uh, een heel belangrijke schakel in. Um, ja je hoort het ook gewoon juist omdat je natuurlijk met uh, plaatselijke mensen werkt. Dus uh, echte Bonaireanen. Mooi ja. ook heel veel verhalen van binnenuit. En uh, dat maakt het vaak omdat het juist, net mee te zijn... soms als je juist persoonlijke verhalen, echt hele individuele verhalen hoort. Um, dat maakt het vaak zo confronterend en soms zo schrijnend. Van hoe, uh, dat je niet realiseert hoe groot ook armoede op Bonaire is. Ook al schijnt de zon, ook al uh, hebben we een mooie zee. Um, dat is dus niet genoeg. En um, er, is, ja, er, is gewoon, er is gewoon een grote nood, uh, ook onder uh, Bonaireanen. En dat. Uh, ja, dat, wel, dat raakt mij wel. Als ik, dat, uh, als ik dat merk, als sommigen gewoon niet hun eigen kinderen kunnen voeden hier op, uh, op dit eiland. Wat ook een deel van Nederland is. Ja, ja. Ik wil je bedanken voor je, voor je bijdrage, Kees-Jan. En voor je, voor je heldere uitleg. Meer informatie over uh, het werk wat je doet kan je, kunnen de mensen vinden via de website eo.nl/slash de nacht Graag tot een volgende keer en een prettige dag. Ja, dankjewel. Tot en ik ga toch even naar Metaflora. Ook jou wil ik hartelijk bedanken voor je bijdragers die je hebt geleverd de laatste jaren, Want dit was de laatste keer dat je een bijdrage leverde aan Focus op de Wereld. Mm -hmm. Ik wil je veel, wij veel wijsheid en zegen meegeven. Ook op de website eo.nl. Staat er een link naar jouw website, zodat geïnteresseerde luisteraars op de hoogte kunnen blijven van de werkzaamheden in, in Israël. Dankjewel. En ook een hele fijne dag voor vandaag. Ja, bedankt. Kan je nog kort, kort vertellen hoe jouw dag eruit ziet vandaag? Wat staat er op de, op de planning? Um, jawel, ik ga zo meteen even naar het ziekenhuis hier uh, op bezoek bij een van de bestuursleden van Sibiel, die heeft een operatie gehad. En daarna ga ik door naar Bethlehem um, voor een bijeenkomst uh, van mensen. Over, er zijn op dit moment 50 mensen van over de hele wereld ingevlogen naar Bethlehem voor een meeting van enkele dagen over het Kairos document. Okay. Dus daar ga ik vanaf vanmiddag naartoe en dat bleef ik tot zaterdag. Ja. Ik wil jou een, een, een fijne dag wensen. En bedankt voor de bijdrages de afgelopen tijd. Goed, dankjewel. Al het goede. En tot zover De Nacht op één. Meer informatie dus te vinden op de website eo.nl. Zometeen om zes uur het laatste nieuws. Gevolgd door het Radio 1 Journaal. Voor nu een hele prettige dag.